Het NOS-journaal. Gert Kluk. Mishandelde grensrechter overleden. Spanje vraagt om noodsteun en William en Kate verwachten een baby. De grensrechter uit Almere die gistermiddag zwaar was mishandeld... is om ongeveer half zes vanmiddag overleden. Dat zegt de voorzitter van de voetbalbond, voetbalclub Buitenboys... waarvoor de man gisteren een wedstrijd vlagde. Vanmiddag had de politie zijn overlijden gemeld... maar de man was toen klinisch dood. Korte tijd later is hij overleden. De man van 41 had gevlacht bij een wedstrijd van zijn zoon. Na het duel werd hij geslagen en geschopt door spelers van Nieuw Sloten... waarna hij op de vlucht sloeg. De jongens achterhaalden hem en mishandelden hem opnieuw. Een paar uur na het geweld werd de man onwel en zakte hij in elkaar. De spelers van 15 en 16 jaar zijn direct uit de club gezet. Dus de schippers van Sport laten in de reactie weten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 De woningcoöperatie moet nu een plan van aanpak opstellen... om uit de problemen te komen. In de Franse Ardennen is donderdag een Belgische crimineel... om het leven gekomen bij een spectaculaire overval op een geldwagen. De springlading, die op een deur van de auto had aangebracht... ontplofte te vroeg, waardoor de man werd onthoofd. De twee andere overvallers stopten het lijk in de achterbak van hun auto... en namen ook zo'n 250.000 euro mee. Net voor de Belgische grens dropten ze het lijk van het slachtoffer in een bos. De Nederlandse pensioenfondsen doen het iets beter dan vorige maand. De gemiddelde dekkingsgraad was in november 103 procent... en dat is een stijging van 1 procentpunt. Het gaat al maanden langzaam beter met de pensioenfondsen... dankzij een gunstige rekenmethode voor het vaststellen van hun vermogen. De fondsen zitten overigens nog niet aan de vereiste minimale dekkingsgraad van 105 procent. Er komt een tv-serie over de advocatenfamilie Moscovits. De serie van vier afleveringen moet in 2014 klaar zijn, zegt producent Dutch Mountain Movies. Het scenario is gebaseerd op het advocatenimperium waarvoor vader Max Moscovits senior de basis legde. Zijn vier zonen kwamen ook in het bedrijf. De serie wordt geregisseerd door Pim van Hoeve, die ook verantwoordelijk was voor Bernard Schafuit van Oranje. Het weer, de temperatuur loopt geleidelijk op tot een graad of zes. Vannacht blijft de temperatuur boven nul. Morgen regenachtig. Aan het eind van de middag in het noorden kans op natte sneeuw. Na morgen blijft het wisselvallig en het wordt iets kouder. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 40 files, goed voor 135 kilometer. Een paar bijzonderheden. Zo staat er op de A2 van het Eindhoven naar Den Bosch. Tussen knoop het weer en bokstel 7 kilometer na een ongeluk... Bij Boksel is de ook dicht. En op de A9 richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd bij de Meer. Daar staat inmiddels een 5 kilometer file. Daar zijn inmiddels wel alle reisstokken weer open. En op de A20 Gouden richting Hoek van Holland... daar staat voor Knopen ter in de bocht naar de A16... vijf kilometer. Dat komt een ongeluk met een vrachtwagen. Daar zijn wel inmiddels alle reisstokken weer open. Richting Hoek van Holland Daar blijft de weg nog dicht bij Knopen ter Daar is morgen een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens en een personenauto afsluiting duurt nog tot ruim tot 7 uur. En op de N15 maasvlakte richting Rotterdam. Daar staat er een ongeluk tussen Rozenburg en de Botterktunnel 5 kilometer. Ook daar zijn inmiddels alle reisdokken weer open. Zoekt u een collectieve zorgverzekering voor uw werknemers? Dan vraagt u zich vast af wat de beste keuze voor hen is. Biedt deze bijvoorbeeld een voordelige premie en ruime vergoedingen?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 het NOS Radio 1-journaal, met Lucella Carasso en Tim Overdik. Zeven minuten over zes. Straks hebben wij contact met iemand van de Algemene Onderwijsbond... die regelmatig met het bestuur van Amarantis te maken had. Het bestuur dat in veel opzichten gefaald heeft. Zo blijkt uit een vandaag verschenen rapport. We beginnen bij voetbalvereniging Buitenboys in Almere... waar Paul Sanders al de hele middag is om te berichten over het incident. Gisteren een die werd mishandeld op het voetbalveld. Vanmiddag was er onduidelijkheid over zijn lot, maar hij is overleden. Paul, eh, kun je eerst even schetsen wat er nou gebeurd is gisteren op dat voetbalveld? Gisteren op het voetbalveld, dat was hier bij SC Buitenboys. Uh, daar was een wedstrijd tussen de b 11 van Buitenboys en Nieuw Sloten... En een van, de, uh, ja, een van de grensrechters, een vader van een van de spelers van, uh, van Buitenboys. Ja, die, die, die kreeg ruzie met spelers in het veld. Waarover is nog niet helemaal duidelijk. Uh, een conflict over een beslissing iets dergelijks. Hoe dan ook werd uh, de man na de wedstrijd besprongen door, uh, door drie spelers van. Uh, van de tegenstander van nu Sloten. Hij kreeg toen ferme klappen, trappen ook, werd op de grond gewerkt... werd tegen zijn hoofd en tegen zijn nek geschopt. Vervolgens is de man opgestaan en is weggerend... maar is daarna nog een keer door, door diezelfde spelers tegen de grond gewerkt... en weer geslagen en geschopt. Nou, dat leek met een betrekkelijke sisser af te lopen... totdat de man een paar uur later heel erg beroerd werd... Uh, is uiteindelijk naar het uh, ziekenhuis gebracht... en hij werd daar in kritieke toestand opgenomen. Hij bleek uh, hersenletsel te hebben, werd uh, uh, kunstmatig in slaap gehouden... en helaas hebben alle goede zorgen dus niet mogen baat, want de man is uh, vanmiddag om half zes overleden. Wat betekent dat voor de club? Want je bent daar de hele dag aanwezig geweest. Ja, die, je, je merkt natuurlijk aan alles dat de mensen hier erg neergeslagen zijn. Uh, uh, ja, wij van de pers worden hier hartelijk welkom geheten. In die zin dat, uh, dat iedereen ons hier wel te woord staat. Maar ja, de sfeer is, uh, was natuurlijk al heel slecht toen ik hier aankwam. Toen was de man nog niet overleden. Uh, ja, toen kwam om half zes dat bericht. En dan zie je dat uh, mensen emotioneel worden. Dat, uh, de, de, het was een bekende in de club natuurlijk. Het was een echte clubman die regelmatig op het voetbalveld te vinden was. Was bij alle trainingen van zijn, uh, van zijn zoons aanwezig. Uh, hielp ook bij... Het eh, grensrechter hielp ook bij het opruimen van rotzooi. Als er ergens op het terrein rotzooi lag, dan pakte hij een kliko... en ging die spulletjes eventjes opruimen. Het was een echte clubman, dus die, die klap die komt ook heel erg hard aan... hier bij de club. En hoe kijken ze dan naar het incident met zo'n tragische uitkomst... wat er gisteren is, dat er drie jongens van 15 en 16... hiertoe in staat blijkt te zijn geweest? Ja, onbegrip. Ik denk dat het uh, het belangrijkste woord is. Men begrijpt niet waarom het, uh, waarom het heeft kunnen gebeuren. Dat er natuurlijk geweld is op het amateurvoetbalveld. Dat is helaas al langer bekend. Er zijn regelmatig incidenten dat mensen worden mishandeld... dat scheidsrechters worden aangevallen, maar ook toeschouwers. ze dus hebben onlangs nog een keer uh, een, een, een rechtszaak gehad... waarbij een amateurvoetballer een man langs de kant een dodelijke schop gaf. Dus men is natuurlijk zich wel bewust dat er dingen gebeuren op het voetbalveld. Maar dat lijkt dan natuurlijk ook, en dat, dat merk je als je de mensen hier spreekt... dat is een soort van ver van mijn bed zo, dat gebeurt niet bij onze club. Maar dit keer gebeurde het dus wel bij SC Buitenboys. Men had dat natuurlijk niet verwacht. Men weet ook niet zo goed wat men ermee aan kan. Het enige wat men kan doen is ja, uh, alle jeugdleden nogmaals vertellen... van ja, geweld hoort niet thuis op het voetbalveld. Dat heeft de voorzitter ook vertelt dat ze dat juist gaan doen. Maar ja, wat dat helpt, ja, het, is een, het is een maatschappelijk verschijnsel, helaas. Uh, er vallen gewonden op het, uh, op het voetbalveld. En wat uh, de club daar nou echt mee kan, ja, dat, dat, dat weten ze eigenlijk niet. En ik denk dat ze daar nu op dit moment ook nog niet mee bezig zijn. Men is bezig met de rouwverwerking, met het, met het verlies van, uh, van een uh, prominente uh, lid van de club... Uh, wordt vanavond ook niet getraind. Ik sta nu ook op het, uh, op het voetbalveld van SC Buitenboys. En de lichten zijn aan. En waar hier normaal rond deze tijd kinderen met een bal moeten spelen en lekker uh, aan het sporten zijn, daar gebeurt nu helemaal niets. Er komen af en toe wel wat jeugdleden die de mededeling op de website niet hebben meegekregen dat de trainingen zijn afgelast. Die komen hier aan. En de club heeft ons gevraagd ook om uh, die mensen niet uh, aan te spreken. En dat begrijp ik en dat respecteer ik ook. Maar je ziet aan alle kopjes, dat ja, de kopjes hangen, dat mensen verdrietig zijn en dat, uh, dat de klap hard is aangekomen. Pas anders was dat. Dan gaan we naar Hans van der Liet, voorzitter van de scheidsrechtersvereniging Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. U bent er waarschijnlijk ook even stil van. Ja, dit zijn berichten die niet in de koude kleren gaan zitten. Dus uh, dat is inderdaad iets om, om even stil van te worden. Ja. ja. Is, is het de eerste keer dat een voetbalwedstrijd uh, ja, in uw regio zo, zo uit de hand is gelopen met, met dit als gevolg? Nou, er gebeuren in op district West 1 van de KNVB uh, zo'n 40 molestatiegevallen per jaar uh, van scheidsrechters, Dus het is bepaald niet de eerste keer. Maar uh, dat er een dodelijke afloop is, dat is uh, godzijdank uh, de hoge uitzondering. Dus wat dat betreft is dit wel een, een heel erg uh, geval natuurlijk. En u heeft het over 40 molestaties per jaar in, in yes. die regio. Uh, ja, dat is ja. inderdaad een enorm aantal. Is, is daar eerder die, die voetbalvereniging Nieuw Sloten wel eens bij betrokken geweest? Hoe staat die club bekend? Nou, dat, dat durf ik zo niet te zeggen. Maar u moet wel bedenken dat er natuurlijk ieder, of ieder weekend in, in heel Nederland 20.000 wedstrijden plaatsvinden van de KNVB. Dus als je het daartegen afzet, dan is, uh, laten we even het getal van 40 dan landelijk omrekenen, zo'n 250 molestatiegevallen per jaar. Dat is dan uh, 250 keer te veel, maar dat is uh, procentueel is dat nog uh, te behappen, laten we het zo maar zeggen. Mm, nou ja, goed, inderdaad, wat u zegt niet. Voor de betrokkenen natuurlijk. Nee, maar he, om even terug te komen bij die club, ja. heeft u ja. daar wel eens verhalen over gehoord? Of is dit voor nou, het eerst nieuw, dat Nieuw Sloten opkomt? Nieuw Sloten staat bij mij niet bekend als, als een club die nou heel vaak uh, betrokken is bij molestaties. Laat ik dat zo zeggen. Ja, en ja. U noemt 250 in, in totaal per jaar. Kan ja. je nou zeggen dat dat geweld tegen grens- en scheidsrechters uh, toeneemt? Er is weer een lichte stijging uh, te noteren. Het was een paar jaar uh, redelijk stabiel het aantal gevallen, maar er is uh, sinds afgelopen zomer toch wel weer een lichte stijging uh, te bemerken. Ja. ja. En ja, je kan natuurlijk allerlei verklaringen daarvoor bedenken van de opvoeding tot en met van de ja. jeugd. Uh, we, we, ja, in welke hoek zoekt u dat? Ja. Ja, ik denk dat er met name toch wel een link gezocht moet worden... in het feit dat de KVB besloten heeft afgelopen zomer... om wat minder vaak collectieve straffen uit te spreken... waarbij dus een heel elftal uit de competitie wordt genomen... of punten in mindering gebracht krijgt. Ik denk dat dat de eventuele daders ja. toch wat minder terughoudend maakt. Ja, denkt denk u, denk u echt dat dat uh, door het hoofd van, van zo'n jongen van 15 of 16 jaar speelt? Nou, om het wel of niet te doen? Nou, het zal, het zal in ieder geval zijn kameraadjes dan wat minder snel stimuleren... Te houden. Dat is echt uh, iets wat uh, leeft onder de jeugd. Nou, het lijkt me dat uh, als je weet van, nou als mijn uh, vriend scheidt tegen elkaar slaagt, uh, slaat, dan mag ik de rest van het seizoen zelf ook niet voetballen, dat je er dan wat eerder tussen springt. En, uh, had u dan ja. liever gehad dat de KNVB die collectieve straf had gehandhaafd? Eigenlijk wel. Als u mij diep in het hart kijkt, denk ik dat dat verstandiger was geweest. En is daar ja. dan iets tegen te doen? Ik neem aan dat andere clubs ja. het daar misschien ook wel mee eens zijn. Ja. Nou, we zijn momenteel bezig om uh, in het verband van de centrale organisatie van voetbalscheidsrechters met de KNVB in overleg te treden. En er inderdaad dan uh, om te vragen om toch wat vaker weer collectieve straffen uit te gaan spreken. Ja, en de andere dingen, die, die moeten gebeuren om dit tegen te gaan? Nou, ik moet zeggen, ik weet uh, zelf van meerdere individuele gevallen waarbij uh, door de KNVB echt al hele hoge straffen zijn uitgesproken tegen spelers. Ik weet uit eigen ervaring dat er dit seizoen in ons district al een paar uh, spelers levenslang gestorst zijn. Dus de individuele straffen werken, denk ik, eigenlijk heel goed. Maar we moeten toch uh, weer gaan heroverwegen, vind ik, om de collectieve straffen ook weer op te voeren. Hans van der Liet, voorzitter van de scheidsrechtersvereniging Amsterdam. Dank voor uw reactie. Graag gedaan. Goedenavond. Van geweld in het amateurvoetbal naar dopingen... de professionele, professionele wielersport. Er moet iets veranderen, dat vinden oudrenners renners ook. Ze hebben twee dagen met elkaar gesproken in Londen. Gio Lippens doet straks verslag. Verkeersinformatie John ook aan. Viders leven langzaam af. De teller staat nu op 92 kilometer. Nog een paar opvallende files op de A2 Eindhoven naar Den Bosch. Daar staat tussen Knop het Eckersweijer en Bokstel 7 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstok is bij Bokstel afgesloten. Dezelfde a 2 maar dan vanuit Utrecht naar Den Bosch. Daar is het misgegaan bij de Knop het Everdingen. Daar staat 2 kilometer daar is ook de linkerrijstok ook afgesloten. En op de A20 in de richting Hoek van Holland. Daar staat tussen Moortig en Knop het Debrechtseplein 6 kilometer. Komt er een ongeluk met een vrachtwagen op de verbindingsweg naar de A16. Maar daar zijn wel inmiddels alle reissoeken weer open. Dat geldt niet voor het klopende Brechtsplein zelf richting Hoek van Holland. Die is nog steeds dicht door een ongeluk vanochtend met twee vrachtwagens en een persoonauto. En volgens Rijkswaterstaat duurt dat nog tot een uurtje of zeven. En op de N15 maasvlakte richting Rotterdam. Daar staat door een ongeluk voor de Botterk-tunnel vijf kilometer. Daar zijn wel inmiddels alle reissoeken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. Het rapport over scholengroep Amarantis log er niet om toen dat vanmiddag werd gepresenteerd. Niet alleen het bestuur, maar ook het toezicht faalde. Zo is de conclusie uit het rapport blijkt dat de top van Amarantis zichzelf verrijkte en incapabel was. Iemand die vaak met het bestuur van deze scholen kolos om tafel heeft gezeten, is André Steenhard van de Algemene Onderwijsbond. Goedenavond. We bellen u in Parijs, vandaar een wat krakerige verbinding. Hoop dat het lukt. U hebt het rapport gelezen. Wat is uw eerste reactie op de conclusies? Uh, nou, Wat wij zien is uh, dat het eigenlijk nog veel erger is. Want als ik uh, de voorzitterraad van Toezicht uh, zie zeggen... dat hij met hart en ziel voor het onderwijs heeft gewerkt... ja, dan hebben wij daar toch echt een, uh, een, een andere maatstaf voor. Hoe bedoelt u dat? Uh, ik denk dat daar uh, voor het onderwijs de beslissingen genomen zijn... Uh, als je kijkt naar het rapport, dan zien we dat uh, de commissie constateert... dat het onderwijs vaak bij de begroting pas op de laatste plek was. En dat uh, er eerst gezorgd werd voor een aantal andere uh, belangrijke dingen... in de ogen van de Raad van Toezicht, namelijk de huisvesting en de financiën. Want dit zijn opmerkingen en klachten die u in de jaren in de Onderwijsbond... hebt meegekregen vanuit de docenten met wie u sprak? Nou, de docenten hadden het vaak over... Te weinig tijd voor te veel leerlingen. En uh, ook in de ogen van de docenten was het uh, een doren in het oog dat zij eigenlijk te weinig uh, middelen kregen om die lessen goed uh, te, te organiseren. Er is veel lesuitval geweest en daar hebben leerlingen ook uh, met z'n allen voor gedemonstreerd. Dus er is wel iets gebeurd in de loop der jaren. Alleen ja, uh, het is waarschijnlijk niet doorgedrongen. Ja, want met die kracht is uiteindelijk niks gedaan? Nou, er is al wat mee gedaan. Uh, al die klachten die zijn genoemd. Uh, er zijn petities aangeboden. Kamerleden hebben wetenschap beloofd. Maar ja, dan is het uh, toch een, uh, een geheugen voor de hele korte termijn. En men gaat weer over tot de orde van de dag. Mij... Ja, dat, is nou, dat is nou precies wat er met dit rapport niet zou moeten gebeuren. Maar over tot de orde van de dag. En dan kan het toch jarenlang misgaan kennelijk. Want hoe is dat dan mogelijk geweest? Uh, ja, dat vragen wij ons ook af. Wij hebben erbij gezeten, we hebben allerlei uh, signalen gemeld. De medezeggenschapsraad, de ondernemingsraad hebben dingen gemeld. Uh, aan de raad van toezicht, aan de directie, aan de inspectie, aan het ministerie en ook aan kamerleden. En dat betekent dat iedereen ervan afgewezen heeft. Ja, en dat er toch een, uh, een, een sfeer is geweest van ja, is het nou wel zo erg als wat er hier geroepen wordt. U heeft er zelf bij gezeten, zegt u? Wat, verwijt u uzelf iets? Uh, wij kunnen onszelf verwijten dat we niet eerder uh, tijdig aan de bel getrokken hebben. Uh, aan de andere kant, de signalen die wij hebben afgegeven... die werden ook iedere keer terzijde gedaan als... ja, daar heb je de vakbonden. En die hebben toch altijd wel wat dure meningen. Ja. Voelden ze zich geïntimideerd door de, de opstellingen van, van deze mensen in het bestuur? Nee, totaal niet. Maar ik kan me voorstellen dat als je daar werkt... en je afhankelijk bent van je contract... En bijvoorbeeld ook de indeling van je werkzaamheden, van die mensen die daar zitten, dat je lang niet zoveel durft te zeggen als iemand die van buiten af komt. Um, ze zijn nu weg. Um, is er, denkt u, een tweede Amarantus in de maak? Want dit is op zich geen uh, situatie die op zich staat, zo zei ook uh, interim bestuursvoorzitter Wintels vanmiddag bij ons in de uitzending. Nou, wij weten in ieder geval een tweede Amarantus in deze vorm in de maak is. In ieder geval dit soort uh, excessen, dat zien we niet op veel plekken. Uh, we weten wel dat uh, een fixe aantal scholen in de financiële problemen zit, Maar dat zijn uh, dingen die ook te maken hebben met de financiële crisis van vandaag de dag. Afwachten hoe het daar gaat. André Steenhaard van de Algemene Onderwijsbond. Dank u wel voor deze reactie op okay, het rapport. Oké, graag gedaan. Dag. Nou, als slechte sombere nieuws gaan we het nu even over de baby hebben. Arjen van der Horst, goedenavond. Goedenavond. Tenminste, als jij er ook zin in hebt. Ja, zekers. Ja, Kate. Na Kate, het, het, het nieuws nog veel is, over is dat ze in het ziekenhuis ligt, wel, met, uh, met behoorlijke misselijkheid. Maar ze ja, is in ze verwachting. Zal, er zal ook nog. Uh, ik hoor net dat ze daar nog een paar dagen zal blijven. Dus ja, de, de verklaring is dat ze ernstig last heeft van uh, zwangerschapsmisselijkheid. Ja, ik denk dat ze gewoon geen risico nemen. Het is een koninklijke baby, daar hebben ze lang op moeten wachten. Uh, dus, uh, Zijn dat niet of, of weten we daar wat van? Of je bedoelt uh, Groot-Brittannië in het algemeen? Nou, het is een, Kijk, de, de, de, de, net zoals het koninklijk huwelijk vorig jaar. dat was ook 30 jaar geleden dat we voor het laatst zoiets hadden. Hetzelfde geldt eigenlijk voor zo'n koninklijke baby. om Prins William en Harry. Ja, dat is ook begin jaren tachtig geweest. Dus de Britten hebben er heel lang uh, naar uit zitten kijken. naar zo'n moment uh, natuurlijk. En dan zullen we de komende maanden nog heel veel van horen. Dat kan ik je verzekeren. Ja, precies. Want de Britten die, die staan nu al op hun kop hierover. Wat, wat kunnen we verwachten? Ja, de gebruikelijke hysterie, dat zie je nu al. Hè. Als je naar het ziekenhuis uh, kijkt, waar Kate nu is... dat is werkelijk omsingeld door binnen- en buitenlandse media. Uh, het verschil met het koninklijk huwelijk is... Hè, in, in, in, als je het over media-aandacht hebt... dat het niet één dag gaat duren, maar negen maanden. Dus reken er maar op dat we een eindeloze stroomverhalen krijgen... over baby's, de namen, de buik van Kate en natuurlijk de gelukkige overgrootmoeder in Buckingham Palace. <lacht> en worden er al weddenschappen afgesloten? Op deze ja, baby. Wat denk jij? Dit is het land van de boekies en de wetkantoren. En bijna meteen nadat dit nieuws bekend werd kon je al de eerste weddenschappen uh, uh, inzetten. Uh, welke namen maken de meeste kans bijvoorbeeld? Nou, als het een jongetje is, dan is het George, Henry, Philip en Spencer. Uh, vrij traditionele hey, ze wat anders. koninklijke namen. Nou ja, daar, daar zijn ze niet zo goed in denk ik. Als de meisjes Sarah, Amelia, Marie, Mary, Philippa en... en die kan natuurlijk niet ontbreken, Diana, de naam van de moeder van William. Nu kun je niet alleen trouwens op de naam gokken... maar ook op het geslacht van de baby en hoe lang zullen de baarweeën... Ah, nee. duren. Nou. Dus als je rokt bijvoorbeeld nee. dat, dat het 18 uur gaat duren... dan krijg je voor elke ingelegde pond er vijf terug. Ik zou zeggen, dat moeten ze nooit bekendmaken, hoe lang dat gaat duren. Maar goed. <laughs> trek, trek je portemonnee. Ja. En, en je noemde Filippa. Is dat dan een verwijzing naar uh, Pippa mogelijk, wat mensen ja. denken? Uh, en het is ook een vrij koninklijke naam, want Philip is natuurlijk wel een ja. naam die we door de eeuwen terug hebben gezien uh, bij de Britse koningen. Uh, dit, en dit is daar de vrouwelijke variant van. Maar Philippa natuurlijk, de zus van Kate heet Philippa, afgekort Pippa, en dat kan wel eens daar een uh, verwijzing naar zijn. En Downing Street 10, uh, heeft Cameron al van zich laten horen? Jazeker, die heeft al gereageerd. Natuurlijk heeft hij het koninklijk paar gefeliciteerd. En wat ook interessant is, we hadden het er al eerder over in de uitzending... Uh, Cameron heeft beloofd dat de nieuwe wet over de troonopvolging... van kracht zal zijn voor deze nieuwe baby. Nu is het nog zo dat de mannen voorrang hebben op de vrouwen. Dus stel dat de eerstgeborene van Kate en William een dochter zou zijn en een tweede kind als die er komt, een zoon... Ja, dan is het haasje over voor de jongen, want die gaat dan voor in de troonopvolging... Niet meer van deze tijd, dat weet de Britse regering ook. Er is een nieuwe wet in de maak. Er is al een akkoord van de 16 andere landen... die uh, de Britse monarch als staatshoofd hebben. En de verwachting is dat er in de lente een wet zal komen. En dat zou dan betekenen dat het niet meer gaat uitmaken... of de eerstgeborene een meisje of jongen is. Goed. En tot slot, heb jij nog een babyprullaria dat je graag zou willen hebben? Nou, ik heb nog een open plek uh, voor me hangen... naast de theedoek van William en Kate... Er uh, kan nog wel een theedoek bij. En dat soort spullen... Ja, daar zullen we de winkels de komende maanden vol van zien liggen. Theekoppen, uh, theedoeken, DVD's, boeken. Ik moest ook eigenlijk denken meteen aan een royalty fan die ik vorig jaar had gesproken met het Koninklijk Huwelijk. En die had haar huis werkelijk vol gemetseld met uh, Koninklijke Pluraria. Daar kon echt niets meer bij. Dus die moet echt iets gaan bedenken. Die moet ruimte gaan maken. Ergens een plekje gaan maken voor de nieuwe spullen. Ja. Ik, ik vind het mooi geweest, uh, Arjen en Lucela. Wanneer is ze uitgeroemd? weten we dat? Dat weten we dat niet. Dat zeggen ze uh, nooit, hè? Dat zeggen ze uh, nooit. De zeggen... speculatie is dat het nog uh, <laughs> onder de twaalf weken is. Oké, okay, nou, ik zou gaan wedden als ik jou was. Arjen van Loort, nee. dankjewel. <laughs> en tegen die tijd dan horen we <laughs> wel wanneer uh, de baby is geboren. Nou, we zijn wel helemaal op de hoogte. Lucia, dat is volgens mij in alle nieuwsgierigheid bevredigd. Of ja je... hoor, zeker. Nee? Ik ben voor de komende maanden ben ik klaar. Dan uh, gaan we proberen aan het eind van deze uitzending, of het lukt, weet ik niet, ook nog contact te leggen met verslaggever Gio Lippens. Die is ook in Londen, waar Arjen net uh, uh, uh, tot ons sprak. Want die was vandaag bij een uh, bijeenkomst van uh, antidoping-experts, van oud-renners en andere betrokkenen bij de wielersport. Twee dagen in Londen spreken over de cultuurverandering die zij nodig achten in het professionele wielrennen. Dat dat nodig is, daar is iedereen het over eens. Uh, we hopen met. Ja, Rio, aan de telefoon. Ja, zeker. Gelukkig, want er was even wat problemen met de verbinding. Je spreekt vanuit de taxi op weg naar het vliegveld. Mooi om ja, ons af en even te horen. Uh, rijden we door een tunneltje. Even het laatste nieuws uh, bijpraten. Want de deelnemers aan die conferentie zouden vandaag met aanbevelingen komen. En welke zijn dat? De aanbevelingen die ze gedaan hebben, en dat was eigenlijk al wel een beetje van uitgelekt de afgelopen dagen, is dat de top van de UCI, van de Internationale wielrennen die moet verdwijnen. Dus dat betekent dat Pat McQuaid, de voorzitter, moet opstappen. En dat die in z'n ook uh, heim voor die geen officiële functie meer heeft... maar nog steeds erevoorzitter voorzitter is van de UCI en nog steeds invloed heeft... dat hij die, die moet meenemen. Tweede aanbeveling is dat er onafhankelijk dopingonderzoek moet komen. Dat de UCI zich dus niet meer mag gaan bemoeien met het dopingonderzoek... en dat dat ondergebracht zou moeten worden bij een instantie als het WADA bijvoorbeeld. Dat is toch eigenlijk wel uh, de voornaamste aanbeveling. Ja, en uh, de andere aanbeveling is toch dat uh, het huurrennen weer geloofwaardig moet gaan worden vooral dat uh, mensen die uh, uh, hun kind op wielrennen sturen... dat ze het idee hebben dat ze hun kind weer op een uh, fatsoenlijke sport uh, sturen. Um, Gio Lippens vanuit Londen. Hartelijk dank voor het bijpraten over deze conferentie... over doping in de wielersport. En dan besluiten we deze uitzending met een uh, zeer triest bericht... dat ons net bereikt dat de acteur Jeroen Willems is overleden... na een hartstilstand. 50 jaar is hij. Hij is onwel geworden in Carré... waar vanavond het 125 jaar bestaan wordt gevierd. Later op deze uitzending uh, op Radio 1 gaat u daar ongetwijfeld meer over horen. Daarmee uh, sluiten wij deze uitzending af en gaan we naar uh, Avondspits, Joost. Ja, Goedenavond, Joost. Goedenavond, dankjewel. Uh, ja, alles en iedereen deed het fout. En dan heb ik het over natuurlijk de pijnhoop bij Onderwijskoepel Amarantis. Maar de belangrijkste vraag van vandaag is natuurlijk hoe gaan we dit soort puinhopen in de publieke sector nou eens voorkomen? Ik zie een belangrijke rol daarvoor bij de externe accountant liggen. Die moet volgens mij niet alleen de cijfertjes gaan bekijken, maar ook instellingen doorlichten op zakkenvullerij en persoonlijk gewin. En mijn stelling is dus: laat de accountant veel meer gaan controleren op zelfverrijking bij publieke instellingen. Dat is een oplossing. Ik presenteer hem in avondspits zometeen. U kunt meepraten. Doet u dat via hashtag eens of hashtag oneens of via het bekende nummer 0800 1121. De SP is erbij. Registeraccounten van de Sluis is erbij. En u hopelijk ook. 0800 1121. We gaan van start in avondspits direct naar de hoofdpunten uit het NOS nieuws. Graag tot zo.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 De acteur en zanger Jeroen Willems is overleden na een hartstilstand. Hij zou vanavond optreden samen met vele Nederlandse topartiesten... tijdens het buitengewoon jubileumgala voor 125 jaar Carré. Dat gala in Amsterdam, waar ook de koningin bij zou zijn, is afgelast. Jeroen Willems was 50 jaar. De grensrechter uit Almere, die gistermiddag zwaar was mishandeld... is ongeveer half zes vanmiddag overleden. Dat zegt de voorzitter van de voetbalclub Buitenboys... waarvoor de man gisteren een wedstrijd vlagde. Na het duel werd hij geslagen en geschopt door spelers van Nieuw Sloten. Waarna hij op de vlucht sloeg. De jongens van 15 en 16 achterhaalden hem en mishandelden hem opnieuw. Een paar uur na het geweld werd de man onwel en zakte in elkaar. De Britse prins William en zijn vrouw Catherine verwachten hun eerste kind. Ze heeft een woordvoerder van de koninklijke familie bekendgemaakt. Kate is opgenomen in het ziekenhuis vanwege zwangerschapsmisselijkheid. Verwacht wordt dat ze daar een paar dagen blijft. Prins William en Kate trouwden in 2011. Wanneer het kind wordt verwacht is nog niet bekend. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Gert Himsta. Vanuit het westen stroomt zachtere lucht binnen. Alleen in het noordoosten is het nog koud met temperaturen rond 1 graad boven 0. Daar valt ook nog natte sneeuw, maar voor de rest is het dus overal al veel zachter. Vannacht opklaringen. De temperatuur blijft overal boven 0. 3 tot 5 graden wordt het als minimumtemperatuur. En verder waait het vannacht stevig. Windkracht 3 A4 in het binnenland. A7 windkracht 5 A6 uit west tot zuidwest. En morgen trekt vanuit het noorden een neerslaggebied over het land. En dat begint ochtends in Noord-Nederland, trekt in de loop van de dag naar het zuiden. Tegen het eind van de middag ligt het regengebied boven de zuidelijke provincies. De temperatuur komt uit op 7 graden aan zee... tot 4 graden in het oosten en zuidoosten van het land. De wind waait morgen uit west tot zuidwest, is matig tot vrij krachtig... en aan zee krachtig tot hard, windkracht 6 à 7... En na het passeren van het neerslaggebied draait de wind naar het noorden en zwakt wat af. En na morgen is het weer wat kouder met winterse buien. En s'nachts vriest het enkele graden en dan is er een grote kans op gladheid. Vrijdagochtend is er in de oostelijke helft van het land kans op een flinke hoeveelheid sneeuw. En we houden winters kwakkelweer. En dit is de ANBW-verkeersinformatie met nog 50 kilometer file. Nog een paar opmerkelijke. Op de A2 Eindhoven naar Den Bosch. Daar staat door een ongeluk tussen Knoopert-Ekkersweijer en boxel 7 kilometer. En vanuit Utrecht naar Den Bosch op de A2. Nog 4 kilometer bij Knoopert-Evillen. Dingen door een ongeluk. Op de A20 in de richting Hoek van Holland... is voor de tweede keer een ongeluk gebeurd bij knoopert de Bergseplein. De verbindingsweg naar de A16 is wel weer open. Maar er staat nog wel 6 kilometer file. De rijbaan richting Hoek van Holland blijft nog steeds dicht bij knooppunt de Dat duurt tot van nog een half uur volgens Rijkswaterstaat. verkeer kan ook het beste bij knooppunt gauw omrijden via Den Haag over de A12 en de A13. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Laat de accountants gaan controleren op zelfverrijking... Uw dagelijkse portie verstand in de leukste avondspits van Nederland. Bel WNO 0800 1121. Ja, Goedenavond. Na het onderzoeksrapport over de misstanden bij Amarantus... volgt uiteraard een nieuw onderzoek dat geleid wordt door... oud groenlinkser Femke Halsema. Want de toekomst van het onderwijs moet natuurlijk wel in linkse handen blijven. Ik hoop in elk geval dat ze die vraag van Pim Fortuyn van tien jaar geleden meeneemt. Waarom moeten schoolinstellingen zo groot worden... dat alles daarbinnen duister, megalomaan en oncontroleerbaar wordt. leden met twee leaseauto's per persoon... of een hoofdhuisvesting die zijn eigen huis laat opknappen... op kosten van het onderwijs. Losgezongen bestuurders. Joep gaat er waarschijnlijk wel weer een column over schrijven. Mijn punt zit hem in een andere, mijn, in, mijn zin is onderbelichte schakel... die van het externe toezicht door de externe accountant. Hoe kan het toch zijn dat de externe accountants... jaar in jaar uit de jaarrekening van Amarantus goedkeurden... en niet zagen wat we nu weten? Omdat zij alleen op de juistheid en volledigheid van de cijfers controleren... niet op op de eigen zakkenvullerij. En ik zie daar een schone taak voor de externe controleur. En daarom zeg ik, laat accountants gaan controleren op zelfrijking. Bel WNL 0800 1121. Een goede naam, welkom bij avondspits van WNL. Het verscherpte financiële toezicht waaronder een amaranthus stond... stelde niet veel voor. Dat heeft de commissie vandaag vastgesteld... die met het rapport naar buiten kwam over de puinhoop bij amaranthus. Velen faalden in het toezicht... Op de financiële huishouding van Amarantus. En daaronder dus ook die externe accountant. Heeft niet genoeg gekeken naar wat er gebeurde. En mijn verzoek is eigenlijk aan de beroepsgroep: zou het niet slim zijn om daar meer werk van te maken. En dan heb ik het over maatschappelijke billijkheid. Gewoon controle op wat er gebeurt achter de cijfers. Ik praat erover met SP-kamerlid Manja Smits. Zij is woord voor de onderwijs en ik ben erg benieuwd hoe zij dat ziet. En ook met Wim van Sluis, hij is registeraccountant te Rotterdam. Eh, overigens zei de huidige interimvoorzitter Marcel Wintels van Amarantus... het volgende al eerder eh, dit jaar. Hij zei het gaat om legale boekhoudtechnische ingrepen. Met andere woorden, het is legaal als je kijkt naar de boekhouding... maar moreel is het wel... Wel zeer verwerpelijk, natuurlijk, wat er is gebeurd. Is dat niet een taak voor die accountant? Professor Braham komt binnen. Eertmans, accountants rapporteren aan de Raad van Toezicht, maar die zitten doorgaans te suffen of snappen er helemaal niets van. Ook een belangrijk punt, denk ik. Je hebt sloot. Uh, hashtag oneens, hoewel het idee goed is... maar die dure grote kantoren zijn groter dan die van Amarantus. En Pedro zegt Eerdmans alles terugbetalen en met rente. Wat vindt u? Vindt u het een onzinoplossing? Ziet u het ergens anders bij het OM bijvoorbeeld? Of heeft u andere ideeën om op die manier de publieke sector schoon te maken? U kunt reageren op 0800 1121. Uh, we kunnen ook via hashtag, eens, hashtag oneens even eerst bellen... voordat we naar de accountant gaan. Uh, dat is Jan Edens. Uh, je bent er. Ja, Jan, goedenavond. Goedenavond. Nou, ik denk dat al die mensen die er bezig zijn met die gekke uitspattingen... die zijn gevoelig voor geld. Dus je moet ze geldelijk straffen. Mm -hmm. Ik stel voor dat de justitie, of weet ik wie... beslag legt op hun huis en op hun hypotheek vestigt... en weet ik wat voor dingen voor hun en voor hun vrouw... Ja. en voor de Raad van Toezicht en van het bestuur... dat in ieder geval als er een rechterlijke uitspraak komt... Ja. dat niet al het geld verdwenen is. Dat is een goed punt, maar als je verkoopt Jan. dat ze ja. dus naar, een woning, naar een huurwoning moeten gaan ja. van de van een woningbouwvereniging in plaats van die dure dingen. Ja, maar Jan, voorkomen we dan de boel ook voor een volgende keer, hè? daar zoek ik een beetje naar. Ja, duidelijk, dat is een andere zaak, maar ik denk dat ook zo'n financiële afstraffing de uh, opvolgers behoorlijk te schrik aanjaagt. Oké, okay, dank je Jan Edens, u kunt mee door 0811 21. dan komt u binnen bij Avondspits. Laat accountants gaan controleren op zelfverrijking. Wim van Sluis, goedenavond. Goedenavond, meneer Bans. Dag, meneer Van Sluis. Uh, ja, u bent de accountant te Rotterdam. Uh, nou, ik, je kunt uh, zeggen, alle controlemiddelen hebben gefaald... als je kijkt naar uh, de zaak Amarantis. Uh, de toets van de accountant, zouden we die kunnen uitbreiden... naar het idee wat ik lanceer, namelijk controle op zelfverrijking? Ja, dat, uh, dat kan prima, meneer Bans. Uh, misschien mag ik wel... Even opmerken dat, ja, ik ken de krantenkoppen, maar niet de rapportage. Dus ik heb geen oordeel over de zaak zelf. Maar ik ben het wel eens met uw stelling. De uh, corporate governance van dit soort publieke organen, ja, daar zouden we nog eens goed naar moeten kijken. En ik denk dat het goed zou zijn dat de, account, de opdracht aan de accountant wat uitgebreid wordt met, uh, ja, met rechtmatigheidscontroles. Nou... Ja. Uh, bij veel, veel gemeentes gebeurt dat al voor een deel. Hè? Dus het is maar net hoe je formuleert de opdracht. En eh, zit er zitten dan ook al een raad van toezicht die, uh, die dat wil horen. Hè? Het is ook ja. vaak in het kader van... Uh, ja, als je het ziet, weet je het. Maar wil je het weten als je het ziet? Hè? Dat is ja, ook altijd een vraag. Bedoelt u te zeggen dat het uh, vaak ook vriendjes van elkaar zijn? Of? Nou, nee, ik wil uh, niks impliceren. Maar ja, dit soort zaken zijn toch met een uh, tiental simpele vragen uh, uh, wel, uh, wel te zien, zeg maar. Of, mm. uh, ja, je vraagt van uh, hoe, hoe is het geregeld bij u? Uh, wie tekent uw bonnen af? Uh, uh, uh, wie bepaalt de arbeidsvoorwaarden? Ja. Uh, en uh, allemaal dat soort zaken. Ja, uh, ja je hebt daar een standaard lijstje van. Ja. Zeker bij uh, ja, publieke organen. Kun je daar vrij snel... Uh, uh, zien of daar wel of niet uh, uh, correct wordt gehandeld. Want zou u als accountant kunnen zien dat er een spookadviseur bestaat die 140 k verdient hè, per jaar terwijl hij er geen zak voor doet, even mijn woorden, of een directielid dat per persoon hè, twee leaseauto's ter beschikking heeft? Zijn dat dingen die u kunt ontdekken dan als accountant? Als je daar eventjes goed naar kijkt wel, ja. En waarom ja is het, maar kun je, kun je ook de vraag stellen, waarom is het niet, waarom is het niet boven water gekomen? Ja, dat dat, is altijd, ja, dat zou u de betreffende accountant moeten vragen, dat durf ik ook verder niet te zeggen. Hm. En ja, dat is natuurlijk altijd achteraf makkelijk, ja. uh, makkelijk oordelen wat dat betreft. Uh, het is wel zo dat uh, ja, budgetten voor dit, soort, uh, voor dit soort organisaties over het algemeen uh, niet echt uitblinken in uh, overdadigheid. Hè. Dus men bezuinigt graag op, uh, op externe kosten, ziet de accountant... Ja. Soms wel eens lastig en ja, noodzakelijk kwaad. Die moeten jaarrekening goedkeuren voor de rest zijn mond houden. Ja. Ja, en dat is nu wel snel aan het veranderen. Precies. Onder, ook onder druk van de maatschappelijke omstandigheden, ja. denk ik uh, ja. Uh, terecht. Ja. Dat... ja, het is een beetje van alle kanten, maar accountants kunnen dit absoluut uh, u... uh, natuurlijk uh, goed zien. Ja. Ja, hoor. Er u moet ziet alleen, dus alleen ja. extra wat uh, voor, voor werkzaamheden worden. Nou, manier. wij daar ziet u dus wel een nieuw product voor de beroepsgroep eigenlijk, voor de accountants. Dat zou weer weer ja. Ik zou wel willen pleiten voor een uh, revaluatie re voor de accountantscontrole. Uh, het is natuurlijk, uh, ja, wij doen het voor het maatschappelijk verkeer. Veel organisaties uh, willen die kosten zoveel mogelijk drukken. Uh, en ze het fantastisch voor elkaar hebben natuurlijk zelf. Ja, denk ik toch ook wel voor raden van, van commissarissen en raden van toezicht. Ze dus nog eens op, de, op het hoofd moeten krabbelen. Uh, ja. Is het nou uh, zo handig om, om dan ook de laatste kosten te besparen? Of is het uh, juist goed om... Uh, om erop in te zetten, ja. Om, om, om er iets meer voor te doen. Hè? Ja. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Wim van Sluis, uh, ja. Wilde u nog iets zeggen? Nee hoor, ik denk dat dat ongeveer wel... Het is wel, een, uh... een heldere boodschap en, een, en, en veel dank ja. voor deze reactie. Wim van Sluis wil ik zeggen, gisteren accountant te Rotterdam. En een goede reis ja. verder. Uh, we gaan zo ja. later in deze uitzending praten met SP-kamerlid Smits. Kijken hoe zij aan, aankijkt tegen het vak van accountant... En de rol die ze kunnen spelen bij de maatschappelijke controle... laat ik het dan maar zo noemen... maatschappelijk de, uh, zeg maar de billigheid van, van, uh, van de uitgaven door publieke instellingen... kun je die niet heel goed aan accountants overlaten... met een vergrootglas van buiten... om te kijken of dat allemaal niet alleen juist is in de cijfers... en, en, en zeg maar uh, volledig... maar ook of het inderdaad regelmatig is... of het voldoet, voldoet aan de maatschappelijke normen die we stellen. Dus geen gegraai en afkoopsommen, bonussen enzovoort, extraatjes. Daar kunnen we dan van tevoren van mee afrekenen. flipscheur, zegt Joost, uh, de vraag... De vraag is natuurlijk of je het probleem van gebrekkig toezicht oplost door nog meer toezicht. Leon Hendricks, ik ben hashtag eens. Ik heb vaak het idee: hoe hoger de maatschappelijke functie, hoe hoger de kans op zelfverrijking. Rinks ook sting. Erdbans goed idee, maar niet alleen financieel auditen... ook op onderwijs- en proceskwaliteit. En Antoine van de Groening zegt... hashtag eens als onafhankelijkheid gewaarborgd is. Recent ook wat foutjes van controleurs. Nou, daar heeft hij gelijk in. We gaan weer naar Uto bellers 0800 21 Komt u maar binnen met uw knecht. Laat accountants gaan controleren op zelfverrekking. Dat zeg ik na alleen van de rampen rond Amarantis. Meneer Weerly uit Zutphen. Ja, ik euh, vraag me af of er niet een verband is tussen de marktideologie en euh, de, de, de, de, de aangevoerde puinhoop. Ja, en hoe ziet u die, dat verband? Nou ja, de... de, de, de, de wat er van alle kanten allerlei kanten wordt ingegedragen, dat men tracht in te pompen van de markt, de markt zal het wel oplossen. Dat dat wel goed komen, ja. dereguleren en ja. nou ja, deze. Ik heb de indruk dat er een aantal mensen. Ja, zo'n beetje makelaar of zoiets zijn geworden. Hè? Ja, in dit geval weet je niet of daar, of daar het rapport eigenlijk op, op duidt. Het gaat er wel om dat het gigantisch groot is geworden... waardoor ook gesteld wordt dat daar geen controle meer mogelijk was bijna... Hè, in zo'n enorme kolos. Uh, misschien, nou, ik, ik, de, de, de, daarvoor heb ik er te weinig kijk op... of, ja. of, de, de, de, of het formaat, uh, of je ook niet met kleine ondernemingen... Minder makkelijk. Droog... Minder, droog... Minder makkelijk schijnt het te zijn. Meneer Wering, dank u zeer. We gaan door, want er zijn zoveel bellers binnen, binnengekomen. Meneer Dries, bijvoorbeeld uit Arnhem. Goedenavond. Hi, met, uh... Nou, ik, ik, ik, ik heb een mening hoor. Geef het u maar. Ik, dat had niks met Damocantus te maken. Dat, uh, kijk, het, het, het, het probleem is. Ik wil eerst even de politieke kleur van, de, van die bestuurders, van die Amoranten zien. Want ja. Ik vind het schandalig dat leerlingen. Uh, weggezet worden en, en die verrijking. Ik vind dat, uh, dat het openbaar ministerie ja. fors moet inzetten... om die mensen extra rechtelijk aan te pakken. Oké, okay, meneer kijk. Dries, we gaan er even wat vaart in maken. Dank u wel. U zegt het OM erop. U kunt nog meedoen. 081121. Meneer Fokkens uit Weesp. Ja, hallo. Goeiedag. Ja, de oorzaak die ligt bij de Kamer van Koophandel... die moet de inschrijvingen controleren. Dat is de partij. Een accountant is altijd gekocht... Die zet op het formulier door aan ons verstrekte gegevens. Het is aan de Kamer van Koophandel En die heeft een hele grote mop, maar die doet niks. Nee, maar die kan er ook maar niks? Ik, wou... ik ben zelf ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wat wou je dat die dan ja, gingen maar... controleren? Nou, hoe moet eens controleren het volgende? Als je een woningbouwvereniging hebt... en er zitten tien stichtingen aan vast, wat niet meer te volg is. Er zijn bij ons drie woningbouwverenigingen... die worden bestuurd door één directeur bestuurder. Niemand doet wat. Niemand doet wat. Ja, en ja. wordt, wordt vergeven aan IJmeren. En iedereen houdt zijn mond. De mensen doen het zelf ook. En het gemeentebestuur doet net zo hard mee. Maar is dat en dan niet.? Bij... Ja. Maar Ari, kan net, net niet die externe accountant daar werk van maken? Want die staat buiten. Ik bedoel ik niet. Waarom niet? Moret, Moret, Moret en Jongpruijs en wat er nou is. die doen alles. Dat zijn fiscalisten, die zetten het in andere, elkaar zoals ja. ze willen. Oké, okay. Arie Fokkers, dankjewel. Er gaan veel uh, tweets ja. binnenkomen, vind ik mooi. Hashtag eens of hashtag oneens, en u bent erbij, de broer van Nico, daar is hij weer. Hij zegt hashtag oneens, misschien kan hij verliezen einde maken aan het feest van de zelfverrijking. Uh, Ron Kouteijs zegt mij, wie betaalt de accountant? Paul Visser zegt, en dat is natuurlijk wel een goede ja. vraag, uh, Eerdmans, zakkenvullende bestuurders, fusies in scholen, woningbouwvereniging, gezondheidszorg, zijn daar politiek benoemd door vriendjes, Michel Zijder. Nee, Twitter de hashtag eens en de controle mag wat kosten. Ja, mijn stelling is dus luisteraars: laat accountants gaan controleren op zelfverrijking. De externe account die misschien wel behoorlijk heeft zitten pitten in het Amaranthus dossier, zou weer moeten worden opgewaardeerd, denk ik, door, uh, door ons allen, uh, om te gaan controleren op maatschappelijke billigheid en zeg maar de norm wat uitgegeven kan en mag worden in de, door maatschappelijke bril bekeken. Uh, dan heb ik het al gauw over de graaikultuur. Vindt u niet dat daar een, een prima externe deskundigheid van de accountant bij gebruikt kan worden? Uh, net uh, zei Wim van mee dat dat nog best wel een goede zak kan zijn. En hij is registeraccountant. Die ziet natuurlijk ook business op zich afkomen. Kees de Haas zegt, eens, maar, uh, maar erg, dat bestuurders dit überhaupt doen toch? En Paul B. zegt, uh, Eerdmans, heel erg mee eens. Gevallen als deze maken mij verschrikkelijk kwaad. En ik kan me dat erg goed voorstellen. Jos Dekker uit Leiden. Goedenavond, Joost. Jos, hoi. Ik ben het helemaal eens met je stelling. Accounts moeten sowieso controleren vanuit hun deskundigheid. Ja. Uh, in hoeverre dat ze zich dan onafhankelijk willen gedragen... en geld toegeschoven krijgen, wat wij niet zien... maar wat misschien wel gebeurt, dat is een ander verhaal. Daarnaast heb je ook de handelsinformatiekantoren... Die dus uh, personen kunnen screenen. Ja. En ik denk dat daar misschien ook mogelijk nog een taak uh, weggelegd ligt. Kijk dan. Uh, de politiek uh, verantwoordelijke persoon heeft ook een hele duidelijke uitspraak gedaan... dat uh, strafrechtelijke uh, zaken aan de orde zijn. Maar ja. nou, dan komt ook het openbaar ministerie uh, Precies. In, uh, ja. om de hoek kijken. Dus, ja. Uh, ja. Een compleet pakket Duimers, denk ik. Denk ik. Jos Dekker, dankjewel uit Leiden. Meegeluisterd heeft zo'n beetje uh, deze uitzending. Manja Smits, Tweede Kamerlid voor de SP. Goedenavond, Manja. Goedenavond. Uh, jij hebt meegeluisterd. Jij, jij, jij hebt mij horen zeggen: maatschappelijke controle door accountants. Dat zou nog ja. wel eens een oplossing kunnen zijn aan de voorkant van het probleem van de puinhoop in onze publieke sector. Hoe zie jij dat, Manja? Nou, ik, ik, heb, ik heb daar zo'n beetje mijn twijfels bij. Volgens mij kijken accountants vooral naar bonnetjes. En moeten ze dat ook vooral doen. Maar moeten we zorgen dat we uh, allereerst de bestuurders niet zoveel ruimte geven dat ze zo beachtelijke dingen kunnen doen? Want het is de amaranthische manier waar ze mee gaan. Zeker. Aan de ene kant, en aan de andere kant denk ik dat je een onderwijsinspectie hebt... die veel meer zou moeten kijken naar deugd het wat ze doen in die school, ook met geld. Ja, dus dan dus heb je daar geen accountant voor nodig. Maar dan zeg je iets waar, waar, waar het rapport zeg, van zegt, en het moet ik ook eerlijk zijn... die accountant komt ook niet best vanaf, maar die zegt juist... ja, maar dat heeft niet gewerkt. Men houdt elkaar de nee. handen boven het hoofd. Er, er is sprake van ook een soort van belangenverstrengelingen, eh, vriendjespolitiek. Eh, dat, dat zit er misschien ook in zo'n raad van toezicht. Zou je niet sowieso buiten de deur moeten kijken? Naar de, account, naar de externe de, zeg maar, toezichthouder? Ja, volgens mij moet je kijken, wat, wie nu de handjes boven het hoofd hebben gehouden... dat zijn die toezichthouders en die raad van bestuur. Die hebben er met z'n tweeën potjes van zitten maken. Ja. Nou, en volgens mij moet je daar... heeft de accountant dus inderdaad ook nog nooit eerder wat van gezegd... want de bonnetjes deugden. Dus als jij... Ja. Um, al je vriendjes inhuurt, maar je hebt er netjes de BTW over uh, opgeschreven, ja. dan deugt het volgens de account. Ja, maar dat zeg ik dus net, hè, ja. Ja, ja, maar nee, dus dat, volgens dat is mijn hele we ja. Ja, daar we de, En volgens mij hebben we daar nou juist de onderwijsinspectie voor. En ook het ministerie, die hebben allebei weggekeken, dat klopt. Mm -hmm. Maar dat is ook omdat die van de politiek de opdracht hebben gekeken, van de Partij van de Arbeid, en het CDA, en de VVD om ook vooral dat onderwijs en die bestuurders rust te laten. En ja, volgens maar... mij moeten we zeggen, je moet die bestuurders heel hard aanpakken... en dat kan de inspectie prima doen. Maar eigenlijk bemoeit iedereen zich overal mee... maar de, de cijfertjes vindt men altijd een beetje eng. Dat, dat, ja, ik, ik, ik ken het nog van vroeger, dan is het altijd een beetje, beetje, ja. een beetje moeilijk... om daar ja, toch naar te kijken. En dat, dat, dat denk je dat dat zal wel kloppen hè, op zo'n manier. Daar, overal bemoeien we met de kwaliteit van het onderwijs... maar de financiën laten we met rust. Daarom zeg ik, daar zou je standaard... Die maatschappelijke financiering van, van zo'n zo club, daar zou je veel meer aandacht aan moeten schenken. Ja, dat ben ik helemaal met je eens, want de inspectie heeft daar nog, nu ook helemaal geen goed zicht op en die zou er daar ook beter in moeten worden. Maar de vraag is: als een accountant dan iets ziet wat hij niet leuk vindt, of waarvan hij denkt, ja, dat ziet ja, er raar uit, dan moeten alsnog andere mensen actie ondernemen. Dan moeten ja. alsnog zo'n raad van toezicht zeggen: oh, dan moeten we er iets aan doen. En als die daar geen zin in hebben, dan ben je net zo ver van huis als nu. Dus volgens mij moet je daarvan zeggen, oké, okay, dat is allemaal leuk... en voor mij mag daar natuurlijk best naar kijken, hoor. Ja, ja. Maar de echte macht moet bij de onderwijsinspectie zitten. Die moet in kijken, die moet zeggen, dit durft niet. en dan moet je ook een minister met Ballen hebben die durft te zeggen... Ja. dan gaan we er wat aan doen. En die hebben we niet gehad in het verleden... en ik betwijfel dat deze minister dat aan mm -hmm. Maar volgens mij wordt het tijd dat we uh, daarin ook een beetje stoere ministers hebben... die niet bang zijn van ja. al, die, al die vriendjes die daar inderdaad... met al die posities, een beetje uh, het geld, het onderwijsgeld... Dus om ons belastinggeld te verdelen. Ja, Manja, loop even naar een raam toe, dan, dan geef ik jou even wat tijd. Dan, dan, dan, dan kan je misschien de lijn iets beter krijgen dan die nu is, want hij klinkt af en toe een beetje onderbrekend. Misschien sta je midden ah. in het Tweede Kamergebouw uh, bij de patatbalie, zoals gezegd. Maar het is nog wel eens wat, wat, wat, wat, wat lastig is om, om bereik te krijgen. Maar ondertussen lees ik wat tweets voor, kom ik zo weer bij je terug, uh, Manja. Uh, Mark Westerdorp zegt mij, uh, Eerdmans, eens en benoem ook... Twee extra commissarissen. één uit studenten en één uit docenten. Amirantus zegt hij. Um, Rick Bronkhorst zegt Eermans, accountants en notarissen werken mee aan de gaikultuur door cliënten de Maas in de wet en erger te helpen vinden. Artjan Kok zegt: Eermans stel keurmerk in voor onderwijsinstellingen met regelgeving. Geen keurmerk, geen. Of minder financiering, bijvoorbeeld CBF voor goede doelen. En Ad Lagenijk zegt, door deze stelling help je betrokkenen uit de wind te houden met tactiek van de vlucht vooruit. Eerst afrekenen, dat laat ik ook dat laat, niet onverlet, Ad, moet ik zeggen, want dat ben ik, ben ik het mee eens. La, zeker afrekenen, het OM erop af als het moet. Maar preventief zou ik de rol van de accountant niet willen uitvlakken. Maar het gaat om zelfverrijking. U kunt nog meedoen. 0811-21 Hans van der Respect uit Gouda. Ja, Joost, goedenavond. Hans. Uh, nou, het werd straks even gezegd, hallo, ik denk dat het vooral de rol van de toezichthouder is waar het uh, een beetje klem zit. Een toezichthouder is aangesteld en een van de functies is om met name de beloning van de bestuurder te bepalen. En ik denk dat als zij daar uitglijders maken, dan moet je ook de toezichthouder daarop aanspreken. Ja. Want anders ben je geen toezichthouder. Eens, dat kan ik alleen maar zeggen eens. Uh, maar dan laat het mijn stelling nog steeds staan, denk ik, Hans. Ik ben dus niet eens met je stelling. Ik vind dus niet dat het een taak is voor de, de, de, de accountant. Die kan misschien daar zeg maar in zijn jaarverslag iets over zeggen. Maar ik vind het primair de rol van de toezichthouder. En als hij dat niet goed uitvoert die taak, dan moet je de toezichthouder daarop aanspreken. Oké, okay. dank je Hans voor je mening. We gaan naar Saïd uit Rotterdam. Goedenavond uh, Joost, ik ben het wel eens met je stelling, maar ik heb ook wel eens ergens gewerkt. Er kwam een interim manager en die zat als hard te sjoebelen. Maar ja, ik was een uitzendkracht, dus wat ga je mm -hmm. zeggen? Ja, wat dus zei Hij declareerde kilometers, terwijl ja. die gewoon een huisje is, Schiedam had gehuurd, snap je? En hij woonde ergens voorbij Amsterdam. Dus elke dag declareerde hij 200 kilometers of yes. zo, of nog meer. En uh, nou, dat werd gewoon getolereerd. En wat heb jij gezegd? Ik zeg al, ik was een uitzendkracht, dus wat ga je doen? Niks. Je hebt er geen werk van gemaakt, begrijp. maar gesjoemel, nee, ja, dat... het gebeurt blijkbaar overal. Maar goed, dit is van een iets grotere gesjoemel, maar het begint klein, het einde zeg men. Ja, precies, maar ja, ook dan het aantal uren. Ja. Want hij begon dan zogenaamd om vijf uur, maar als je dat twee uur van, uh, vanaf, dan moet je drie uur van huis. Dat klopt toch allemaal niet? Nee, dat klopt zeker niet. Saïda, ik hoop niet dat het een van de grotere graaars is geworden, maar dank voor je belletje naar uh, avondspits Floris van Loon, zeg mij, maar, hashtag bullshit. Een registeraccountant controleert tegen de norm die gesteld wordt... door de Raad van Toezicht die ook weer registeraccountant betaalt... inspectie activeren en toezicht aanpakken. Ja, juist dat wilde ik dus aanpakken. Vrouwkje Reinders zegt... 'Eermans en blijft met instanties al te veel aan de strijkstok van de directie hangen. En Koos van Tuinen zegt mij avondspits... helaas krijgen ze straf die veelal nog geen kwart is van het bedrag van de zelfverrijking. Harder aanpakken en Ontmoedigen. Oh, Manja is verdwenen. Die zal de lijn, de lijn is misschien zo slecht geworden dat het dat, dat dat niet gelukt is. Dus we proberen haar nog even te pakken te krijgen voor deze laatste minuten. Ondertussen naar uw bellers toe. Jan uit Hardenberg. goedenavond. Ja, hallo Joost. Uh, Joost, uh, Joos, ik ben zelf directeur van een zorg- en welzijnsinstelling geweest in Enschede. En heb te maken gehad met twee verschillende accountants, kantoren, twee grote... Uh, Eén uh, zelf ingehuurd om de jaarrekening te controleren. En één yep. door de gemeente die uh, een hele andere doeleinde had. Maar waar het nou voornamelijk om gaat... is dat de rechtmatigheid door accountants best gecontroleerd kan worden. Namelijk is er gesjoemeld met de, uh, met de poen ja of nee. Ja, precies. Maar waar het om gaat is over de doelmatigheid. Dat is het en woord. dat kunnen accountants niet controleren. Hoe kan een accountant die gespecialiseerd is zeg maar in cijfertjes... Absoluut geloof die... ik in. Daar dat... geloof ik juist in, Jan. Daar geloof ik echt in, dat dat kan. Natuurlijk moet dat nou, kunnen. Dat nou, kan dus... alles uitrekenen. Dat ze dat niet, dat ze dat niet konden, want hm. je kreeg geen goedkeurende verklaring als ze geen oordeel konden geven nou, over de inhoud van, van, van, van het werk. Nou ja, Sluis zei, zei iets anders, Jan. We gaan, we, gaan er, we gaan er een puntje achter zetten. Dankjewel, Jan Dutij. En even terug naar Manja, want die is terug van, van weg geweest. Manja, goeie, goeienavond. <lacht> Jij wil, reageer nog even in de laatste minuut van deze uitzending. Ja, ik, ik blijf erbij. Ik denk dat accountants moeten kijken naar, uh, inderdaad, zijn de bonnetjes recht in het plakboek geplakt? Hartstikke belangrijk. Maar politici moeten gaan over, vinden we deugen wat er met ons onderwijsgeld gebeurt? En daar heb je echt een inspectie voor nodig die dat controleert. En je denkt niet dat accountant een verlengstuk juist is hè, van onze ma maatschappelijke opvattingen? Nee, dat denk ik niet. Accountants hm. is een rekenmeester. En dat moet hij vooral ook blijven. Uh, en dan moeten politici afweging maken of ze vinden dat het mag. Want wat al die tips hebben gedaan bij Amarantus, mocht gewoon het overgrote deel nou, van de regeltjes. Dat, dat is wel een punt. Wat gaan jullie doen eigenlijk, Manja, als de SP in, de, in het puin, de puinhoop van Amarantus? Ja, we willen dat uh, allereerst inderdaad strafrechtelijke vervolging komt voor, die, voor de mensen die de boel echt uh, hebben belazen. Ja. Uh, tegelijkertijd wil ik ook dat er werk wordt gemaakt van schaalverkleiding in het onderwijs. En van minder vrijheid en wetteloosheid voor die bestuurders. Die moeten gewoon... Okay. Echt harder aangepakt worden. Manja Smits, dankjewel, SP Tweede Kamerlid. Onderwijswoordvoerster Bovendien, dank u voor het luisteren, dank u voor het meedoen op hashtag eens, hashtag oneens. Het zit er gaat nog even door, maar wij geven het stokje door aan kunststof met daarin schilder Giovanni D'Alessi. Te gast. Morgenochtend, de heer Tijd voor WNL, op televisie met het programma Vandaag de Dag. Onder andere Willem Vermeen daar over de economische perikelen in Europa en Jan Uriot over de missen die vandaag de Tweede Kamer bezochten. Morgenochtend dus vanaf 7 uur vandaag de dag op Nederland 1 met Merel Westerik. En u kunt deze en andere uitzendingen van Avondspits uiteraard terugluisteren op het volgende internetadres: www.omroepwnl.nl slash Avondspits. Morgenavond weer een nieuwe aflevering van het Gesprek van de Dag. Om alles even hier op Radio 1. Tot dan. Twee dingen in de Tweede Kamer. Ik zweer of beloof trouw aan de koning. 59 nieuwkomers zoeken als een soort brugpiepers hun weg op het binnenhof. Ik zweer of beloof dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen. Elke maandag in december en januari een gesprek met een nieuwkamerlid. De heer Krol van de fractie van 50 plus. Twee dingen. Live vanuit de werkkamer van Henk Krol. Voorzitter, allereerst dank. Zometeen tussen 8 en half 9. Radio 1, het nieuws van alle kanten.